Op het voetbal in Zuid-Afrika geplaatst voor de achtste finales. De wedstrijd tussen de twee landen eindigde in 1-0 voor Duitsland. In dezelfde pool won Australië met 2-1 van Servië, waardoor Duitsland en Ghana als nummers 1 en 2 naar de volgende ronde gaan. Eerder vandaag plaatsten ook Engeland en de Verenigde Staten zich voor de laatste zestien. Het weer, vannacht helder, plaatselijke mistbank en minimaal om 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt op veel plaatsen ruim 25 graden. Dit was het.